weerspannig en ongezeggelijk is het uh, thema voor vanavond. En dat komt niet omdat ik zomaar denk, zal ik het eens over weerspannigheid hebben? Maar het is juist precies in deze maan, maand, maand, dat uh, weerspannigheid in Israël op allerlei plaatsen openbaar is geworden. En tot er elke keer weer profeten moesten komen om op die weerspannigheid uh, te reageren. Nou, van al die keren dat dat gebeurt, hebben we vanavond maar gekozen voor dit thema. Wat uiteindelijk staat opgetekend in Samuel 15. Het gebeurt niet vaak dat wij het Samuel spreken... maar als je de boek van Samuel leest... dan ben je toch ontzettend onder de indruk... van wat die man voor Gods aangezicht allemaal niet doet. Het is een man met een roeping in een volk wat weer spannend is. En weer spannend, wat is daar een ander woord voor eigenlijk? Rebellie, inderdaad. De geschiedenis die staat opgetekend over koning Saul... Daar nou, begint Samuel tegen te spreken. Duidelijk, als er iets gebeurt... met de koning... dan is er altijd nog een profeet... die God motiveert en activeert... woorden geeft om te spreken... en die zegt, ga naar de koning... en vertel het hem. Ga naar de koning... en zeg het tegen hem. Dat moeten we vanavond gaan, uh, gaan horen. Samuel die zegt tot Saul... mij heeft Jawe gezonden... om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Nu dan, luister naar de woorden van Yahweh. Wat was het woord luisteren ook alweer? Sma. sma. Andere keer staat er horen, maar het betekent het eigenlijk sma. Dus luister naar me en dat wat je hoort van me, dat moet je ook gaan doen. Het is gewoon een reddingsboodschap. Luister naar wat ik zeg en ga het doen. Want de profeet die komt nooit voor niets als hij met zulke woorden gaat spreken. Eigenlijk is het al heftig dat dus ik zeg, hé, wat is er aan de hand tot de profeet dat tegen me moet zeggen. Luister, zegt hij, naar de woorden van Yahweh. Nog een keer erachteraan, vers 2. Want zo zegt Yahweh, de heerschare, ik doe bezoeking over wat Amalek, Israël, heeft aangedaan. Ik zeg Jaweh doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Ik denk dat er niet iemand kan zijn, ook geen volk kan zijn, die ongestraft het volk van God kan aanraken. Ik denk dat God altijd uitziet en zijn engelen uitzendt om hem te vertellen wat er gebeurt met zijn volk. Zo zegt Jaweh de Heerscharen, ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Hoe hij, dat is Amalek, zich hem, dat is Israël, in de weg heeft gestaan toen het uit Egypte trok. Kunt u het herinneren? Wat deed Amalek ook alweer toen dat volk door de woestijn trok? Hij viel de achterhoede aan. Inderdaad, niks te laffer dan dat. De achterhoede waar de vrouwen en de kinderen en de zwakkeren achter het volk omkomen en dan daar de aanval op plegen. Dat is minderwaardig tot een uiterste. En God die heeft gezegd, ik kom nu Amalek bezoeken. Hoe hij, Amalek, zich Israël in de weg heeft gestaan toen het uit Egypte trok. Dat is een end terug. Hij zegt, ga nu heen, zegt Samuel tegen Saul, koning Saul, heerser toen. Versla Amalek. Ja, zegt hij, slaat alles wat hij bezit. Dit is een eindafrekening. Met de band sparen niet, dood man en vrouw, kind, zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Is het rigoureus of niet? Je zal de opdracht maar krijgen: versla Amalek. Nou, dat gaat hij doen. Saul roept het volk op. Hij monstert 200.000 man voetvolk. Dat is geen kleine groep. En daarbij nog eens 10.000 Judeërs. Ik denk dat is een heftig legertje om te zeggen zo. We gaan dus even die Amalekieten een pak slaag geven tot ze nooit meer ademhalen. De doel van God was om het Amalekieten volk uit te roeien. Van de aardbodem te verdelgen. Dat er nooit meer eentje zou opstaan. Als je Amalek niet vernietigt, is het altijd op weg om jou te vernietigen. Ook in je eigen leven, als je Amalek niet vernietigt, dat zijn de, de aanzetten tot zonde, tot afgoderij, tot dingen waarvan God zegt dat moet je niet doen. Ja, die moeten we in ons eigen leven ook doden. Het is al heerlijk dat we ons oude leven kunnen afleggen en zelfs ons hele oude mens kunnen begraven. En opstaan in een nieuw mens die uiteindelijk helemaal met de Heer verbonden is. Waar de vijand totaal geen invloed op heeft als we in het geloof blijven handelen. Nou hij neemt 10.000 judeërs mee. Toen Saul dan de stad van Amalek bereikt had, legde hij in het dal een hinderlaag. Klinkt goed, hè? Hij is er al uitgetrokken, 200.000 man, 10.000 judeërs. En ze gaan een hinderlaag leggen. Saul die zegt tegen de Kenieten... Kenieten, dat was ook een volk wat daar leefde, naast de Amalekieten. Gaat heen, zegt hij tegen de Kenieten... verwijdert u, trek weg uit het midden van die Amalekieten... ...opdat ik u niet met hen verdelg. Gij hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten toen ze uit Egypte trokken. Wat kan je er nog meer bij bedenken? Hoeveel mensen zijn er trouw geweest toen het volk van God in de klem kwam... ...in de tijd van Hitler? Hoe weinigen zijn er maar geweest die trouw waren om het volk te helpen? Als je weet hoe God erop reageert... Als je trouw hebt bewezen aan Israël. He, om hem uit de handen van de vijand te trekken. En ook toen ze uit Egypte vertrokken. We moeten trouw bewijzen aan het volk van Israël. Daarop verwijdert zich de kenieten uit het midden van Amalek. Dat is één. Nou staat de weg open om uiteindelijk die aanval te openen. Om de, al die Amalekieten uit te roeien. Nou, Saul die versloeg Amalek. Duidelijk. ...van Gavila af tot de nabijheid van Seur. Dat is ten oosten van Egypte. Hij verslaat ze. Agag, dat is de koning van Amalek... ...die greep die levend. Maar het gehele volk sloeg hij met de ban... ...door de scherpte van het zwaard. Dus het met de ban slaan is in dit geval door het zwaard doden wat je tegenkomt, Man, vrouw, kind, alles. Want dat is de opdracht... Maar wat doet hij? Agag, de koning van Amalek, grijpt hij levend. Was het goed, was het niet goed? Nee, niet goed. Heel triest. Ja, hij grijpt maar één koning. Toch, één koning grijpen, waarvan God heeft gezegd... je moet ze allemaal doden, je moet uiteindelijk die slag maken. Hij doet het niet. Saul, Echter en het volk spaarden Agag. Het beste van het kleinvee en van de runderen... Ook het naastbeste, dus het twee na de beste. Verder de langere, kortom, alles wat waardevol was, dat wilden zij niet met de ban slaan. Dus ze laten aangragen leven en al zijn rijkdommen halen ze naar binnen toe. Maar God had gezegd, vernietigen, doden, verdelgen, uitroeien. Heel jammer tot dit gebeurt. Probeer het in je eigen leven ook te begrijpen. Als God zegt, doe dit of doe dat. Zeg dan niet, ach, daar kan ik wel een beetje minder ook. Echt niet waar. Als je het woord van God verstaat, doe exact wat hij zegt. Heb je een zegenrijk leven. Maar al het vee, zegt hij, dat waardeloos was en ondeugdelijk, dat sloegen ze met de ban. Ja, dat is geen kunst, hè. Het vee wat waardeloos was en ondeugdelijk. Dat sloegen ze met de ban. Nou, dat kan niet lang wachten. Dan komt het woord van Jabe tot Samuel. Wat denk je dat hij gaat zeggen? He, je kan het wel proeven. Hij gaat naar zijn profeet toe. En dan zegt hij... Het berouwt mij, zegt God. Ooit wel eens begrepen dat God berouw kan hebben? Hij is alwetend. Hij overziet de tijden. Maar het is spreekwoordelijk bedoeld. God is teleurgesteld... Wist hij dan niet dat hij zou falen? Nou, natuurlijk, God weet alles. Maar hij gaat wel van de mens uit. Hij geeft een opdracht en je volvoert hem niet en dan treurt God. Het berouwt mij, zegt Yahweh, dat ik Saul tot koning heb aangesteld. Want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Dat is radicaal. Saul, je hebt je van mij afgekeerd en mijn bevel heb je niet uitgevoerd. Wat denk je dat er in de volgende tekst gaat staan? Hierop ontroerde Samuel. De profeet, die moest een woord spreken van de Allerhoogste. En hij wordt er helemaal beroerd van. Want hij had Saul lief, de koning van Israël. Maar hij kon hem er niet voor bewaren dat hij foute beslissingen maakte. Het ontroert Samuel. Hij werd emotioneel, hevig staat erachter en hij roept tot Yahweh de hele nacht. Hij buigt zich voor Yahweh en hij roept de hele nacht over Saul. Mijn God, mijn God, wat doet hij nou toch? Wat doet hij nou toch met de koning van Israël? Vroeg in de morgen ging die Samuel, Saul tegemoet. En Samuel werd meegedeeld, Saul is te Karmel gekomen... En zie, Saul heeft zich daar een gedenkteken opgericht. Oh mijn god, nee toch. Dus hij doet het al helemaal fout. En dan gaat hij ook nog een gedenkteken voor zichzelf oprichten. Kijk eens wat ik gedaan heb. Hij kan het niet slechter treffen. Hij heeft zich daar een gedenkteken opgericht. En daarna heeft hij zich omgewend en is weggegaan. En hij is afgedaald naar Gilgal. Toen Samuel dan bij Saul kwam, want hij gaat hem achterna, naar Gilgal, zei deze, Saul tot hem, wees gezegen door Yahweh, Samuel, half fijn dat je er bent. Hij knuffelt hem, hij zegt, wees gezegen door Yahweh. Hoe klinkt dat niet? Schitterend, wij begroeten elkaar toch ook allemaal op deze wijze? Wees gezegen door Yahweh. Ik heb het bevel van Yahweh uitgevoerd, zegt Saul. Maar daar kwam Samuel niet voor. Hij had het dus niet uitgevoerd. Ja, lief maar ook. Ik heb het bevel van Yahweh uitgevoerd, zegt hij tegen Samuel. Maar Samuel zei... Hé, hey, Sal, wat betekent dat dan? Dat geblaad van kleinveed dat ik in mijn oren klinkt... en het geloei van de runderen dat ik hoor. Sal zei... Die heeft men... Wil luisteren? Die heeft men van de Amalekieten meegebracht... Oh, dus dat kleinvee en die runderen heeft men... Die is nou toch men? Die heeft men van de Amalekieten meegebracht. Eigenlijk legt hij het probleem waar hij schuldig aan is... op men, op het volk. Maar dat helpt niet, hè? Want het volk heeft het beste van het kleinvee... en van de runderen gespaard. Hij zegt tegen de profeet... Om Yahweh uw God, zegt hij tegen Samuel. Dat is toch erg. Een koning die onder de zalving van de Allerhoogste God staat. Die zegt tegen de profeet, ja dat heb God, uw God. Het is geen mijn God. Dat is erg voor de koning. Ze hebben dezelfde God, het is Yahweh. Want het volk heeft het beste van het kleinvee, van de runder gespaard. Om Yahweh, uw God, Samuel, offers te brengen. Maar de rest hebben wij met de ban geslagen. Daar waar hij toch niks van had. Ramzalig. Je zou zeggen, wat is het nou maar voor een kort verhaal? Want het gaat maar over een kort verhaal. Maar het is rampzalig, de gevolgen die het heeft. Dan zegt Samuel tot Saul, houd stil, Saul. Blijf even stil, ik heb je wat te zeggen. Ik zal je meedelen wat Yahweh in deze nacht tot mij gesproken heeft. Ik denk dat Saul al attent geworden is. Hé, wat heeft hij gesproken? Hij zegt dat hij hem spreek. Daarop zegt Samuel... Zijt gij niet... Saul... Hoewel gij klein waart... In je eigen ogen... Wat is dat voor een persoon waar die tegen spreekt? Die Samuel? Hij spreekt tegen Saul. En wat is er van Saul bekend? Ik ben niks eigenlijk. Ik ben maar klein... Hoe heet dit kleine mannetje ook weer? Ik, uh, zij zijn groot en ik ben klein. En, uh, Calimero. Het is eigenlijk een Calimero koning, he, die, die sal. Hij zegt, Zijt gij niet, hoewel geen kleinheid in eigen ogen zal, geworden tot een hoofd der stammen van Israël. Dus je bent vanaf de kleinste positie door God op de hoogste positie neergezet. Hoe haal je het in je hoofd om zo te reageren? En heeft Yahweh u niet gezalfd tot koning over Israël? Wat was gezalfd ook alweer? Hebben ze een ander woord over gezalfde? Mashiach. Mashiach? Ja, natuurlijk. Elke koning is gezalfd en is naar het woord van het Hebreeuws Mashiach. Dus al de koningen van Israël, alle profeten van Israël, die waren allemaal gezalfde mannen of vrouwen. Die waren allemaal Mashiach. Zijn wij ook gezalfd trouwens? Hoe komt het dat wij geloven dat Yeshua messias is? Hebben we dat zomaar bedacht? Niemand kan zeggen dat Yeshua Messiach is dan door de, door de Heilige Geest. Dus niemand kan zeggen dat Yeshua de Messiach is dan door de Heilige Geest. En de ontvangst van de Heilige Geest is de zalving van God. Dus onze oogjes zijn ook opengegaan door de zalving van God. Daarom zijn we ook messiaanse gemeenschap. Een gemeenschap van Messiach. We zijn gezalfde van de Heer, gekocht en betaald. Jaweh, heeft hij je niet gezalfd tot koning over Israël? Het is jammer dat de profeten eraan moeten herinneren. Nou zegt hij, Jaweh had u uitgezonden met de opdracht: ga heen, sla die boosdoeners. Wie zijn dat? De Amalekieten. En waarmee moet hij slaan? Met de ban. Hij zegt, strijd tegen hen totdat gij hen hebt uitgeroeid. Maar eigenlijk is het te laat nou. Dit had hij dus al moeten doen. Het oordeel komt er altijd achteraan. Waarom hebt gij dan niet... naar Yahweh geluisterd? Sma. Luisteren en doen. Waarom heb je dan niet... naar Yahweh geluisterd... maar hebt gij u... op de buit geworpen? En hebt gij gedaan wat... Kwaad is in de ogen van Yahweh. Wat kwaad is. Er staat niet bij dat kwaad was. Hè? Want dezezelfde handelwijze ten opzichte van ons naar onze hemelse vader. Is nog steeds kwaad als we niet doen zoals hij het zegt. Hij heeft zich op de buit geworpen. Was interessant. Hij heeft gedaan wat kwaad was. Omdat God heeft gezegd roei het uit. Niets ervan nemen. Het is kwaad. Het is kwaad in de ogen van Yahweh. Toen zegt hij, Saul, want hij zoekt nog een, een laatste halm om zich aan vast te houden. Ik heb wel naar Yahweh geluisterd en gedaan wat hij gezegd heeft. En ik ben de weg gegaan waarop Yahweh mij zond. En ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht. Maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. Dus hij heeft dat volk in de pan gehakt, maar wat had hij niet gedaan? Hij had Amalek, de koning Amalek, had hij niet gedood, maar die heeft hij meegenomen. Een soort trofee. Ja, een soort trofee. Hij had ook een, een, een, een paal opgericht voor zichzelf, hè? een gedenkteken gemaakt. Hoe goed hij dat wel niet gedaan had. Het was natuurlijk een trofee, hem aan de ketting, lus om zijn nek en meelopen met, uh, met koning Agag achter hem aan. Amalek zelf, zegt hij, heb ik met de band geslagen. Dat ging dan over het volk. Doch het volk, het volk van Israël, bedoelt uh, Saul, nam van de buit kleinvee en runderen. Dus het volk, weer niet Saul. Het volk, zegt hij, heeft het gedaan. Heeft de buit en kleinvee en de runderen het beste van het gebannen om Yahweh... Uw God, Samuel, het is jouw God, niet onze God, hoor. Het is uw God, offers te brengen in Gilgal. Nou, dat is nog een laatste redmiddel dat hij zegt, nou dat volk heb dat gedaan, heb het meegedaan, want ze gaan voor uw God een offer brengen als ze dadelijk terug zijn. Het is eigenlijk te gek om los te lopen. Maar Samuel die zegt, en hier moet je goed luisteren, want het is een beetje de kern waar het over gaat, heeft Yahweh evenzeer een welgevallen aan brandoffers en slachtoffers... Als aan het horen naar Yahweh's stem. Kunnen we hem goed verstaan? Heeft Yahweh net zoveel welgevallen aan brandoffers en slachtoffers. Als aan het horen naar zijn stem. Wat vindt God belangrijker? Dat je wel luistert. Het feit dat je niet luistert en je moet een slachtoffer brengen. Dat is een hele vervelende ellendige positie. Daar moet je voor buigen je zonde beleiden. Nee, je kan beter gehoorzaam zijn. Het staat er heel duidelijk, hè? Er wordt een vraagteken achter gezet. Heeft Yahweh nou net zoveel welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen naar zijn stem? Want nee, hij wil dat je hoort, luistert naar zijn stem. Nou zegt hij, gehoorzaam zijn, dat is beter dan slachtoffers brengen. En luisteren is beter dan het vetten van de rammeren. Hij zegt, ik zit helemaal niet te wachten op jouw offers en op de vet van die rammen en die beesten slachten. Eigenlijk is die rook helemaal niet zo fijn in zijn neus. Het is wel fijn in zijn neus als het offer gebracht wordt met spijt en berouw en met geween en geklaag. Mijn God, ik heb uw gebod overtreden. Wil me genadig zijn. En dan is God barmhartig en genadig. Dat is als reukwerk voor zijn aangezicht. Want dan kan hij door dat offer zien uiteindelijk op zijn zoon die de prijs betaalt. Hè? Eén ding moet duidelijk zijn, zeker voor vanavond. Gehoorzamen is beter dan slachtoffers brengen, of dat je zonde moet beleiden, hoewel zonde beleiden goed is als je fout bent geweest. Hij zegt en luisteren, dat is luisteren en doen, is beter dan het vetten van al die rammeren. Voor waar zegt hij? En dan kom je terug op het thema van de preek voor vanavond. Voor waar zegt hij? Eigenlijk staat hij amen, amen, twee keer want zo zegt de Heer. Weerspannigheid is zonde der toverij. Wie van ons kan toveren? Weerspannigheid is de zonde van toverij. Weerspannigheid is de zonde van toverij. Weet je wat toverij is? Een beetje vreemd woord natuurlijk, maar het is puur manipulatie. Als je dus manipuleert door de therapie dit te zeggen, omdat, weet je, dan gaat hij dat doen ze kunnen mensen dingen tegen elkaar zeggen zodat ze hem eigenlijk op weg sturen om dat te doen wat hij niet zelf wil doen maar dat laat hij een ander doen dus de zonde van toverij is manipulatie ja inderdaad hele mooie heb je goed te pakken Isabel was er een voorbeeld van wat een vrouw was dat zeg echt waar dat soort is echt niet te pruimen weerspannigheid is de zonde van toverij manipulatie en ongezeggelijkheid is afgoderij. Hoe kan dat nou afgoderij zijn? Inderdaad. Als God zegt, doe dat. Zeg, ja, natuurlijk heer. En je gaat die weg direct. Je hoeft niet eens te vragen waarom. Moet het nou? Kan het niet anders? Kan het niet morgen? Als God het zegt. Echt waar. Ik kan me nog herinneren dat ik over de Sabbat was. Gedenk de Sabbatdag, dat Gij die heiligt. Ik denk, mijn God, de Sabbat is op de, op de zaterdag. In die nacht kwam de beslissing. Er zijn dingen die vallen en die ga je doen. Dat is iets wat de geest van God openbaart. En daar kan je dus gewoon niet meer terug. Er zijn regelmatig dingen in je leven dat je zegt, zo, maar dat is de waarheid. En dan zie je ineens iemand zomaar koers veranderen. En zegt kijk, dat is de weg van God. Ook al gaat iedereen op zijn achterste benen staan. Dus als iemand inzicht krijgt in het gedenkte Sabbat. En stopt met dat afgodische zondagvieren dan moet hij gewoon zeggen, inderdaad, God heeft gelijk. En als het langer dan een dag duurt, oké, okay, want de mensen komen wel eens heel moeilijk door de bocht, weet je wel. Maar de keuze moet gemaakt worden om de koers te verleggen, om te gaan doen wat de Heer zegt. Het beste is, draai om, want de mensen die tegen je zijn, hebben je altijd. Voorwaar, zegt hij, weerspannigheid, dus dat is iets anders doen dan wat God zegt, dat is zonde van toverij. Ongezeggelijkheid, broeder en zuster, is afgoderij. Dus het thema voor vanavond weer spannig en ongezeggelijk, dat is pure afgoderij. We dienen gewoon te gehoorzamen Shema Israël. Doen wat God zegt. Nou zegt hij, omdat gij nou het woord van Yahweh verworpen hebt, heeft hij Yahweh u verworpen. Zodat gij geen koning meer zult zijn. Hij wordt zijn koningschap, waardoor hij gezalfd was en alle macht had in Israël. Om voor dat koninkrijk van God te strijden tegen alle koninkrijken daaromheen... om ze te overwinnen, heeft hij ongedaan gemaakt door weerspannigheid. God kan hem dus niet meer gebruiken om zijn volk te leiden. Nee, zegt hij, weerspannigheid is de zonde van toverij of manipulatie... en ongezeggelijkheid is afgoderij. Dus als God zegt, doet dit nou... En je zegt, ik ga het toch op zondag doen. Ik vind het een beetje lastig, die sabbat. Dat is puur ongezeggelijkheid. Als je beseft wat het inhoudt, waar je mee speelt, alleen een hoop mensen hebben het niet door, gelukkig komen ze soms wel een paar jaar later, gaan ze het toch nog wel doen. Maar die weerspannigheid is toverij. Ongezeggelijkheid is afgoderij en het dienen van teravim. geestelijk overspel. Je luistert niet meer naar ja je God, maar je luistert naar de tegenpartij omdat gij dat woord van Yahweh verworpen hebt, heeft hij, Abba Yahweh, u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. Over. Hij zegt, ik heb gezondigd. Klinkt dat goed of niet? Echt waar, onthoud dat goed. Zo erg en zo ernstig wat Sal doet, zo goed is het dat ze, oh, oh, zegt hij, ik heb gezondigd. Want ik heb het bevel van Yahweh. Wat was het bevel van Yahweh? Dat was de opdracht die hij van Samuel kreeg. Dus hij wist dat de opdracht van de profeet de opdracht van Yahweh was. Dus zelfs als een profeet tegen je zegt, zo spreekt de Heer. En ik moet maar gedenken de Sabbatdag. En je zegt, Oh bekijk het maar joh. Echt waar. Dan heb je het woord van de profeet wat hij van God heeft gekregen. En wat zelfs geschreven staat in Torah niet te geacht. Het is ernstig. Ik heb gezondig, want ik heb het bevel van Jawee, dat is de opdracht die hij kreeg via Samuel, overtreden. Maar, met een excuus, maar ik vreesde het volk. En ik heb naar hen geluisterd. Inderdaad. Zo gaat het. Hoe moeilijk had je dat niet toen je zelf Sabbat ging vieren. Wat gaan mijn vader en moeder ervan denken? En mijn tante en mijn oom en mijn... Je uh, omgeving. Luister naar Jawee. Hoor je zijn stem, die staat geschreven in het Torah, doet het. Maar hij vreesde zijn oude gemeenschap. Hij vreesde het volk. En ik heb naar dat volk geluisterd. Ik ben zondag blijven vieren. Of ik heb andere dingen blijven doen. Want ik zag het echt niet zitten. Heel mijn familie overboord. We hebben maar één heerser. En dat is God. En hij heeft alle macht gedelegeerd aan Yeshua. God heeft al zijn macht gedelegeerd aan Yeshua. Net als Farao zijn macht delegeerde aan Jozef hè, om in Egypte te regeren. Lieve mensen, nu dan, vergeef toch mijn zonde, zegt hij. Vergeef toch mijn zonde, zegt Saul. Keer met mij terug, dan zal ik mij voor Jaweh neerbuigen, zegt hij tegen Samuel. Vergeef toch mijn zonde, keer met mij terug. Dan zal ik mij voor ja weer neerbuigen. Dat is de beste uitspraak die hij kon doen. Wat er ook gaat gebeuren, het is de beste uitspraak. Alsjeblieft, vergeef mijn zonde. Keer met me terug. Maar Samuel, die zegt tot Saul: Ik zal met u niet terugkeren. Want gij hebt het woord van Jawe verworpen. Dat is hard hè. Dus een point of no return op dat moment. Daarom zegt hij... ...heeft Ja, bij u verworpen... ...dat gij geen koning meer over Israël zult zijn. Nog eventjes gauw met hem meelopen, weet je wel. Dan, ja, ik ben toch de koning van Israël. Het zit echt niet lekker. Het zit echt niet lekker. Hoewel Samuel een hele tijd met hem gaat, hoor. Want het is nog niet over. Toen Samuel zich omkeerde en wilde weggaan... ...greep Saul de slip van zijn mantel... Doch deze scheurt af. Dus hij ging niet met Saul uh, terug. Hij draait zijn om, hij loopt weg. En hij pakt hem de slip van zijn jas nog vast. En die scheurt hij. Nou, we kennen dat, hè? het scheuren van de mantel. Hè? In het verdelen van de koninkrijken. De twaalf naar tien en twee stammen. Kunt u nog herinneren? Met Jerobian. Zo'nzelfde soort iets. Toen Samenwel zich had omgekeerd en wilde weggaan. greep Saul de slip van zijn mantel en die scheurde af. Daarop zegt Samuel tot hem... "Yahweh heeft heden, dat is het moment dat het gebeurt... het koningschap over Israël van jou afgescheurd. zal. Hij heeft het gegeven aan uw naaste die beter is dan jij. Het is een heftige situatie. Hè? Dat is maar een kort moment waarschijnlijk dat die profeet bij hem komt... om hem de boodschap te geven, zich omdraait om weg te gaan. Hij grijpt hem bij die slip. Hij draait zich om... Hij zegt, zo zal het koninkrijk van je afgescheurd worden, zegt hij. Er is iemand die is beter als jij. Nou zegt hij verder, de profeet... ...ook ligt de onveranderlijke Israëls niet. Dus dat is Yahweh. Ook ligt Yahweh niet. Wat hij gezegd heeft, is altijd waarheid. Ook ligt Abba Yahweh, de God van Israël, niet. Hij kent ook geen berouw over de beslissing die hij neemt. Want hij, Abba Yahweh, is geen mens... Dat hij berouw zou hebben. Hij veegt Saul van de baan. Definitief. Geen koning meer over Israël. Want je hebt hem wederstaan. En je hebt zijn woord, wat hij gezegd heeft, niet uitgevoerd op het kernmoment dat het noodzakelijk was. Maar hij zei, Saul, ik heb gezondigd. Komt hij nog een keer. Mooi hè? Bewijs mij nu toch eer in tegenwoordigheid van de oudste van mijn volk en van Israël. Keer toch met mij terug, dan wil ik mij voor Yahweh uw God neerbuigen. Komt hij weer, uw God. Waarom zegt hij nou toch niet, ik wil me voor Yahweh mijn God neerbuigen. Wat heb ik maar, hè? wat heb ik gedaan? Hij blijft maar in dat jargon zitten over Yahweh, uw God, Samuel. Hierop keert Samuel terug achter Saal. Zo, dat is mooi. En toen die terugkeerde achter Saul. En Saul boog zich neer voor Yahweh. Eigenlijk is dat goed. Hij is op het laatste momentje tot inkeer gekomen. Maar God gaat de weg niet veranderen. Maar Saul die komt tot inkeer. En hij buigt zich neer voor het aangezicht van Yahweh. Dan zegt Samuel: Breng nou die Agag maar, de koning van Amalek, bij mij, Saul. He, zelf is niet in staat om handelend op te treden. Hij krijgt dat gezag ook niet terug als koning. Want hij had ook kunnen zeggen, ga het maar halen... en ga het nou alsnog maar doen wat je moet doen. Nee. Hij zegt, breng die aangraag, de koning van Amalek, maar bij mij, zegt de profeet. Welgemoed ging aangraag naar hem toe. <laughs> He, want hij zei bij zichzelf, voorwaar de bitterheid van de dood is geweken. Die aangraag, die denkt, nou word ik gewoon in leven gelaten... Want hij rekende erop dat hij gedood zou worden. Ha, ha, zegt hij, voorwaar de bitterheid van de dood is geweken. Maar Samuel, die zegt, zoals uw zwaard, Agag, vrouwen kinderloos heeft gemaakt, zo zal onder de vrouwen uw moeder kinderloos worden. Duidelijk, hè? Daarop hield Samuel Agag aan stukken. Voor het aangezicht van Yahweh de Geelgal. Niet één klap met het zwaard, maar hij heeft hem gewoon gevieren deelt, deeld. Helemaal tot brokjes heeft hij gemaakt. Samenwel die zag Saal niet meer. Samenwel is weggegaan, hij heeft Saal nooit meer ontmoet. Tot de dag van zijn dood. Maar Samenwel droeg leed over Saal. Dit is ook ontzettend mooi, vind je ook niet? Het hart van de profeet. Hoewel die een, een ellendige boodschap heeft voor Saal. Brengt hij de boodschap, maar de profeet Samenwel... Droeg wel leed over Saal. Yahweh had berouw. dat hij Saal tot koning over Israël had aangesteld. Staat het weer een keer? Twee keer tot God berouw heeft. tot hij Saal heeft aangesteld. Dat is mooi toch? Ja. Het is om, om goed over na te denken. Kijk, je kan haar zeggen. God heeft geen emotie, maar ja, dat is ook niet zo. Want hij heeft ook verdriet ja. over de dingen die plaatsvinden. He, heeft ook, uh, dat is natuurlijk maar een menselijke voorstelling, want wij kunnen van God geen beeld maken. Wie kan nou zeggen wat, wat God geest is en al ontegenwoordig is? Overal, in de hele schepping, achter Venus en Pluto. God is zo groot, hij omschakelt alles. Ons hele firmament kan hij zelfs in de bal van zijn hand uh, optillen. Zo. Hoe groot is God? We kunnen God helemaal niet, uh, geen beeld van maken. Maar Yahweh ja, had wel berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. We gaan nog even terug waar we begonnen zijn, broeders en zusters. 1 Samuel 15, vers 23, want dat is toch de kern waar het vanavond om draait. Voorwaar, zegt hij, weerspannigheid is zonde van toverij. Kijk, als je vader tegen je zegt, dat en dat moet je niet meer doen. Ja, pa? Maar je loopt de deur uit en je gaat wel doen. Dat is weerspannigheid. En hij noemt dat toverij. Dus je eigen keren tegen het woord, wat God zegt... om het anders te doen dan dat hij gezegd heeft. Dat is puur weerspannigheid. Weerspannigheid. Dat is de zonde van toverij. Het is ongezeggelijkheid, is afgoderij. Want je bent niet meer te gezeggen wat je moet doen... want je doet het toch anders. Dat is afgoderij. Je luistert niet meer naar God maar naar jezelf. Je bent zelf God, boven God. Dus ongehoorzaamheid aan Torah is afgoderij... en dat is het dienen van terafim, van die afgoden, van die gelukspoppetjes. Omdat gij dat woord van Yahweh verworpen hebt... en laat dit in uw oren zitten, heeft hij u verworpen... zodat gij geen koning meer zult zijn. Hoe ligt dat eigenlijk met ons? Zijn wij ook koning of zo? Hoe was het ook alweer? Wat zijn wij ook alweer met elkaar is die zegt, gij echter, broeders en zusters, zijt een uitverkoren geslacht. U bent een koninklijk priesterschap. Ja, niet zomaar dat ik zeg, oh, maar ik ben koninklijk, ik heb een priesterschap. Nee, je hebt een koninklijk priesterschap, je bent een heilige natie, je bent een volk, god en eigendom. Om. Oh, er is namelijk een reden waarom je het bent. En je bent uitverkoren, koninklijk, heilig, een volk, God en eigendom om de grote daden te verkondigen. Welke grote daden? De grote daden van Hem, dat is Abba Yahweh en door Yeshua, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Daartoe zijn we geroepen. Niet om te zwijgen, we moeten juist dat koninkrijk van God in de wereld brengen. Vind je dat niet mooi? Het is toch heerlijk om kinderen van God te zijn? Durf je amen te zeggen? Amen. Dus geelt ze wat we kunnen vinden met elkaar. Daarom zijn we ook bij elkaar. Om elkaar daar elke keer weer in te versterken. En in te bevestigen. Zeggen, jongens, zo gaan we lopen. Dat gaan we doen. Want zo zijn we zonen en dochters van God. Ik zou zeggen, God is tof. En goede maand.